Van 12 uur. Dit is Ewald de Jong met het IT tegen terreurgroep Islamitische Staat. President Hollande zegt dat de luchtmacht verkenningsvluchten gaat uitvoeren en dat luchtaanvallen worden overwogen. Hij zei ook dat er bewijs is dat IS aanvallen vanuit Syrië voorbereidt, met name op Frankrijk. Tot nu toe doet Frankrijk net als Nederland alleen in Irak mee aan luchtaanvallen tegen IS. In het centrum van Brussel protesteren boze boeren, onder meer met tractoren. Ze betogen vooral tegen de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen. Melkveehouders hebben last van de Russische boycott en van de afschaffing van het melkquotum. Varkensboeren zijn kwaad omdat ze voor hun vlees minder krijgen dan collega's in andere EU-landen. De boeren, onder meer uit Nederland, hebben Brussel uitgekozen voor hun protest... omdat de EU-ministers van Landbouw daar bij elkaar komen. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa leggen morgen hun werk neer. De staking begint om 8 uur s morgens en duurt tot middernacht. Er vervallen vooral vrachtvluchten van Lufthansa en lange afstandsvluchten die vanuit Duitsland vertrekken. Het is alweer de dertiende staking in een langlopend conflict over de arbeidsvoorwaarden van de piloten. De stakingen hebben Lufthansa al zo'n 300 miljoen euro gekost. De Europese Commissie wil dat Nederland ruim 7200 vluchtelingen extra gaat opnemen. Dat is ruim drie keer zoveel als eerder werd genoemd. De Commissie wil verder dat Duitsland ruim 30.000 en Frankrijk ruim 24.000 vluchtelingen opnemen. Commissievoorzitter Juncker komt woensdag met een voorstel. Daarin staat dat 120.000 vluchtelingen uit Hongarije, Griekenland en Italië over andere lidstaten worden verdeeld. Het weer, vrij veel bewolking en een paar lichte buitjes. Later in het noorden wat meer zon. Dan staat een noordwestelijke windkracht 3 tot 5. Het wordt een graad of 17. Morgen weinig verandering. van een woensdag droog, zonnig en wat warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM tussen 12 en 2 uur. Zo is er alweer een week om, luisteraars. Alweer maandag geworden. Dolly, goedemiddag. goeiemiddag. goedemiddag. Ja, nog een herhaling. herhaling. Nee, herhaling. Ik, ik, ik, scho <lacht> ik schoof microfoon 2 open, want je zit hem normaal aan die kant natuurlijk. Ja. Nee, toch? Ik zit normaal nu toch in deze ja, ja, dat is inderdaad. Ja, ja ik verhuis hier nog ja, wel eens ja, zo mee. werken mijn, mijn grijze hersens. <lacht> <lacht> niet meer, maar die zijn gewoon wat trouwiger geworden. <lacht> ja. Dat geeft niks hoor, jongen. Ja, gelukkig. <lacht> goedemiddag, Charles. En wat een goedemiddag, week, luisteraars. Wat een week heb je achter de rug, hè? Want ik zag het allemaal op Facebook. Eerst ja. op die paal. En, ik kan niet meer. Echt waar? Ja. je ziet er ook wel een klein beetje moe uit, moet ik Ja, zeggen. ik ben doodmoe. Ik ja. echt, jongen, kijk, vroeger toen ik jong was, was ik echt een animeermeisje. Maar oh, nu ben ik nog echt... hartstikke jong. Wat ik ben een kan niet meer meisje. <laughs> kan niet meer meisje. <laughs> hey, en gisteren je kleinkind ook nog op het podium met Britt Ja, leuk, ook he? nog. Nou, daar waren we natuurlijk ook een dagje mee zoet. Want eerst moet de technische doorlopen, en dan de repetities, ja. Ja. en dan kijken of alle kleding past. En, uh, nou, hoeveel, ja, hoe... hoeveel van die afleveringen komen er? Heel veel. Oh. <laughs> nee, ze starten um, 8 december. Ja. En 3 januari is de laatste voorstelling. En er zitten er ook nog een paar matinees tussen. En um, er zijn allemaal er zijn 32 kinderen gekast. Ja. En daar zijn acht families uit voortgekomen van vier personen. Mm -hmm. En daarin zit uh, dan Taleb Kamel. Dat is uh, het zoontje van de Marokkaanse werkster die ziek is. En ja. uh, waar eigenlijk heel hard geld voor nodig is. Ja. En uh, zijn twee zusjes en dan een jonge Loes. Oké. Okay. Ja, dus er wordt ook teruggeblikt natuurlijk in het verleden. En, daar speelt een, dus, en alle kinderen uh, doen drie... Uh, uh, drie voorstellingen in een hoofdrol. Ja, want de, de arbeidsinspectie dus, zit er natuurlijk weer tussen. Ja, je, ze mogen ja. maar een x-aantal uren per jaar mogen ze, uh, werken, zeg ja, maar. Ja. En uh, dus ze doen drie voorstellingen in de hoofdrol... en ze doen drie keer een voorstelling in het ensemble. Dat dus, dus zijn het schaduwspelers... En dan zijn ze ook ter plekke voor als de hoofdrolspeler op dat moment uitvalt. Brigitte hmm. Kaandorp geschreven, hè? Die heeft het geschreven. Die heeft het helemaal herschreven, het verhaal. naar nou, oh, herschreven. Dat, dat, ja, okay. ja, want het verhaal van Scrooge is natuurlijk van Charles Dickens. Ja, ah ja, natuurlijk. En ja. Uh, dat is de basis. En uh, normaal had je natuurlijk die oude vrek op dat kantoortje. En, uh, die moet Marnie, je mij niet, uh, je mij niet zo aankijken. Ik praat toch tegen je? Ja, ja, ouwe, je voelt je frek. aangesproken. Ja, nou, de... uh, dat, kunnen, dat kunnen we van veel mensen zeggen. Maar niet van jou, Jo. Dank Echt niet. Maar goed. Uh, en, en Marley, dat was zijn compagnon. Die is mm -hmm. overleden. En uh, ja, dan komt kerstavond. En uh, ja, mensen, er zijn altijd mensen die honger hebben. En ja. die het uh, heel arm hebben. En uh, Marley die uh, was ook zo in zijn leven. En die is dus uh, als geest. Ja. Loopt hij met een zware bal aan zijn uh, voeten. Want mm -hmm. uh, ja, dat, dat is de prijs die hij heeft moeten betalen voor zijn gierigheid. Ja. En uh, op, op kerstavond wil hij dan Scrooge gaan uh, vertellen. Of ja. uh, duidelijk maken dat hij wat beter moet zijn voor de mensen om hem heen. Zodat hij straks in het hiernaals een betere uh, uh, ja, een beter geest zijn krijgt. Ja. Nou, dus dan gaan er allerlei dingen gebeuren. Krijgt hij allerlei situaties. Nou nu heeft Brigitte Kaandorp het herschreven. Mm -hmm. Er is al twee keer zo'n editie geweest in de ouderwetse Scrooge, zeg maar. Eén keer met Erik van Muiswinkel. En één keer met Peter de Jong van Mini en Maxi. Met Elsje de Wijn en uh, Joost Prinsen. Daar heeft Lea drie rollen in gespeeld. Oké. Okay. En, um, oké, okay, dus nu... Uh, heeft, heeft Brigitte Kaandorp... Ja, je gaat helemaal in, in een natuurlijk Dat wordt natuurlijk te gek voor woorden. Ja, die doet kinderen, ze zelf ook mee? Ze, ze speelt heel veel rollen. Dus oh. ze doet niks anders dan rennen achter het podium... en steeds een ander oh. uh, steeds een kostuum aan. Ja. En de kinderen worden al heel erg getraind in improvisatie... omdat Brigitte Kaandorp zich maar zelden aan de tekst houdt. <lacht> Als er wat in erop komt, dan roept ze het. Ja, en dan ja, moeten die ja, kinderen ja. erg op voorbereid zijn... <lacht> Maar het verhaal wordt nu in plaats van Scrooge, heet het Loes en Marley. Ja. En uh, Brigitte Kaandor speelt Marley. Nou, dat zijn twee bloemendaalse vrouwen. Mm -hmm. En uh, Loes zit uh, in de hele grote villa, verlaten door de man uh, die heeft haar ingeruild voor een jong ding. En aan de grond financieel. En uh, nou, het huis, daar dat blijkt niks. En ze ligt met de gemeente Bittere over. Beteren ellende. Ja. ja. En uh, ze heeft dan een Marokkaanse werkster. Een ja. huishoudster. Ja. En dat vrouwtje houdt, ondanks dat ze... Uh, Is drie, dat loes? Nee, dat... Nee, dat Loes die heeft, is degene die failliet is. Oh, okay, ja, ja, ja. Ja, en, uh, en Marley is dan haar vroegere vrouwelijke zakencompagnon die overleden is. En die haar op kerstavond gaat laten zien wat de juiste weg is om te nemen. Oké. Okay. Nou goed, En, en die, die Loes die heeft dan een Marokkaanse werkster. En die heeft drie kinderen waarvan er dan eentje doodziek is. Mm -hmm. En die eigenlijk doktershulp moet hebben. Nou ja, dat, dat speelt Sam dan. Leuk. Die speelt uh, en, en vroeger was dat uh, Tiny, Tiny Tim ja, hè, in het ja. uh, stuk van Charles Dickens. En in dit stuk heet de, het jongetje Taleb Kamel. Oké. Okay. Ja. En hey, zit een beetje in de genen van jouw kinderen en kleinkinderen en ook bij jezelf. Hè, dat, uh... Met het toneel? Ja, ja, ja. Ja. We, we geniet... zijn een beetje kunstzinnig, We schrijven, we zingen. Tenmin, nou ja, van, zingen ja. doet niet zo goed, maar mijn ja. dochter dan weer des te beter. Ja. ja, en acteren en ja, presenteren. Ja, vinden we allemaal leuk om te doen. Ja. Ja. En ben je er in Zandvoort? En ik schreef het al op Facebook. <laughs> Facebook, op Facebook vanmorgen... sinds uh, gisteravond ook nog in het hart van Nederland. Hè? Nou, zag je me staan? En nou, ik moest ik, zo lachen, want ja? mijn broer stond schuin achter me... en we trekken alle twee dezelfde kop. <laughs> <laughs> Precies hetzelfde. Het is dus echt geen gezicht. <laughs> <gij> ja, maar allemaal leuk om mee te maken. En ja, ja. je bent nou een beetje vermoeid... Om die, eh, omdat je een heel hectische week hebt achter de rug. Ja. Maar dat komt vast allemaal weer goed. En uh, ah, natuurlijk wel even een paar weken rustig aan. Ja, en dan, uh, nee, dan ben ik hier, er wel weer, hoor. Uh, uh, uh, uh, komt er vanmiddag nog een stagiaire? Een stagiaire. Nou, iemand die je redactie gaat bijstaan, die zou toch komen... komen. Oh, nee, dat, uh, dat is donderdag. Oh, is ik had donderdag? Oké, ja. oké. Okay. Ja. Okay. Nou, goed, in ieder geval... Uh, uh, ik zal je een beetje sparen vanmorgen. Oh heerlijk, spaar <laughs> mij maar. Uh, of wil je helemaal niet gespaard worden? Nou, wel. één van mij is genoeg hoor, dat moet je niet gaan sparen. Meer Zo is van dat. mij. <laughs> hey, onze harten staan in brand. Althans, als het om de Common Limits gaat. Die heeft dat prachtige nummer Hart on Fire opgenomen. Ja, ja, goed nummer om mee te starten. Zo is dat. We gaan het doen. Ja, wat een geweldige groep. De Common Linnets, uh, met een uh, vrij recent nummer Hearts on Fire, werd onlangs live vertolkt in de wereld. Draait door met uh, de bassist, of gitarist. nee, de gitarist uit, uh, uit de Dijk. Nou, uh, fantastische formatie. Uh, ja, Welen heeft uh, de groep verlaten. Zo zei het. Maar in ieder geval, uh, uh, Ilse de Lange, die uh, schittert in die groep en uh, heeft het voor elkaar gekregen om een driestemmige uh, formatie uh, bij elkaar te krijgen. Met een Amerikaanse jongen die ook geweldig zingt. We gaan het even over meisjes hebben. Een halve cel erbij. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, white. Add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl. They like that fancy world Champagne, a gentle song, and a slow dance Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls Girls, girls, girls Well, they made them up in Hollywood I put them into the movies oh. no, Those lovely photographic splendors in This world of beauty queens Falling in love with the real big spenders But although their world may be brandy They're still romantic in their own way so Up on, the world is swinging Don't sit with 20 of Get up and eat those pretty girls, girls, girls Step on, the world keeps that snow boat to China And next door in Japan They know how to please a man Dropping in for tea for my geisha They've got that old-fashioned feeling When it comes to pleasing Sailor Met Girls. We zijn allemaal bij Zandvoort Lunst. Eet smakelijk. Girls, girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, En u luistert niet alleen naar Zandvoort Lunst, u luistert ook nog naar de radio. Lekker groepje hoor, The Chorus, en dat uit Engeland. Liefdallige dames die op een uitstekende manier muziek maken, dat hoort u wel. Dan gaat het ook nog allemaal over de radio. Nou, wat wil je nog meer? Blijft nog een beetje regenachtig. We zitten voorlopig nog met, uh, met regen, maar er komt mooi weer aan. Helaas, vandaag nog rainy days en ook mondays. was de bedoeling. Maar hij eh, wil nog niet. Nou, dan gaan we gewoon een andere doen. Nog maar eentje van de koorst dan. Ik ben een, ben een fan van luisteraars eigenlijk. Dus wat dat betreft. when her days are gray and her nights are black different shades of mundane and the one night for toy that lies upon the bed has often heard her cry and heard her whisper at a name long forgiven but not forgotten You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. Zing in de koers. Een meidengroep uit Great Britain. Zo dadelijk het regionale nieuws. It's getting better all the time, luisteraars. Het regionale nieuws, normaal om half één, dat wordt ietsje later. Ik denk vijf over half één of zo, want we moeten eventjes een technisch probleempje hier oplossen. Uh, dat gaat allemaal goed uh, komen hoor, want ik, ik wacht gewoon op Dolly tot ze, tot ze komt. Ze is, uh, ze is druk voor u bezig om al het lokale nieuws uh, te verzamelen. Nou, uh, wat wil ik nou weer draaien? Ik ben het weer helemaal vergeten. Ehm. Uh, eens even kijken hoor. Oh ja, natuurlijk deze. De Good Days van Ellen Clark.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 Still the same Except the time Memories of the years I've left behind And although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 I'm Reeze Wem Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Goedemiddag. Dan volgt hier iets later dan normaal. Maar dat is te wijten aan een technisch probleempje waar ik vandaag tegenop opgelopen ben. En van uh, techniek heb ik niet zoveel verstand. Maar gelukkig liep er net iemand binnen die is nu voor ons aan het kijken of het allemaal opgelost kan worden. Uh, gisteren is er een einde gekomen aan elf dagen paalsitprotest... voor de strandpaviljoens Thalassa en Ahoy. Elf dagen waarin betrokken kustbewoners, ondernemers... en vertegenwoordigers van Nederlandse kustgemeenten... samen een vuist hebben gemaakt tegen de vermaledijde plannen... van minister Henk Kamp van de VVD van Economische Zaken. Om het energieakkoord te kunnen halen... wil hij windmolens laten plaatsen binnen de 12-mijlzone... Dus dichter bij de kust. En naar gisteren bleek krijgen de verwachte molens zelfs een hoogte van 250 meter. Tot dusver zijn er ruim 38.000 handtekeningen binnengehaald... en dat moeten er nog veel meer, veel meer worden. De hoop is dat de paal naar een volgende kustgemeente zal verhuizen... zodat de actie elders verder gaat ten einde de minimale 50.000 handtekeningen te behalen. In het burgemeester Rijkenspark is afgelopen weekend door wandelaars een schennispleger gesignaleerd. De jongen was onzedelijk met zichzelf bezig. De schennispleger is ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg een zwart leren jack en een lichte spijkenbroek. Op een afstandje stond een scooter geparkeerd. Mensen die de jongen hebben gezien of zien worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 09008844. Een opmerkelijk incident in Zandvoort afgelopen zondag. De politie meldt dat een vrouw haar oma en tante mishandeld heeft in een woning. Waar dat precies gebeurd is, is niet duidelijk. De vrouw is aangehouden en zal worden vervolgd. De kleindochter maakt ook kans op een tijdelijk huisverbod. Het is niet bekend hoe de familieleden eraan toe zijn. En de politie doet onderzoek naar de toedracht. De politie heeft zaterdagavond rond half elf een 16-jarige jongen uit Halfweg aangehouden wegens zware mishandeling. De jongen was eerder op de avond betrokken bij een vechtpartij op de Haarlemmestraatweg en had een leeftijdsgenoot uit Halfweg geslagen met een knuppel. Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Vlak na de mishandeling werden meerdere getuigen ter plaatse door de agenten verhoord. Aan de hand van het signalement kon de dater snel worden opgespoord... en werd de jongen dezelfde avond nog aangehouden. De dader is in verzekering gesteld en zijn ouders zijn in kennis gesteld. De politie is sinds zaterdagavond op zoek naar een waarschijnlijk dementerende vrouw... van 86 jaar in Amuiden. De vrouw is zo'n 1,75 meter lang en heeft grijs haar... Ze droeg donkere kleding en is rond 8 uur s avonds voor het laatst gezien... in de buurt van de Zuiderkruisstraat in Emmuiden. De politie vraagt getuigen zich te melden via telefoonnummer 0900 8844. En tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Hé, hey, de printer is gemaakt. Kijk eens aan. Oh, sorry. Ja, dat was niet het weerbericht. <laughs> weer even afgeluid. <laughs> Goed. Het uh, weer voor vandaag. Het is wisselend bewolkt met opklaringen en kans op een bui. We hebben een vrij krachtige noordelijke wind... en een maximale temperatuur in Zandvoort... die gaat uh, hoog uit naar de 17 graden. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde. Het blijft droog. We hebben wel veel wolkenvelden... Er is een matige noordelijke wind en de maximale temperatuur in Zandvoort is ook 17 graden morgen. Dan gaan we naar woensdag, dan heb ik toch wel wat prettiger nieuws voor ons. En, want we gaan veel zon krijgen woensdag met een matige oostelijke wind. En de maximale temperatuur in Zandvoort gaat dan komen op zo'n 19 graden. Nou, het is wel mager hoor. Maar goed, beter dan 14, hè? Uh, dan de vooruitzichten voor daarna. Vanaf woensdag meerdere dagen warmer met tot in het weekend heel veel zon. Dus dat wordt een heerlijke nazomer. De langjarig gemiddelde maximale temperatuur voor Zandvoort is nu 20 graden Celsius. En de zeewatertemperatuur langs het strand is 19 graden. Wat dus vanaf woensdag gelijk komt te staan aan de buitentemperatuur. En dit was het weerbericht volgens onze weerman, onze meteoroloog Lex van den Hoorn. Okay. Can it As Time Goes By is toch wel een heerlijke manier om je lunch naar binnen te werken. Eet smaak overigens, luisteraars. U luistert naar Zandvoort Lunch. We hebben uh, voor de komende dagen dus uh, goed weer in het vooruitzicht gemaakt. Vandaag hebben we het te maken met rainy days en mondays.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 Cold blues Nothing is really wrong Feeling like I don't belong Here with you Nice to know Somebody loves me Funny but it seems That it's the only Thing to do Run and find the one do. Zijn fan van de carpenters. En dat geldt ook bijzonder voor Ongel Hulshoff. Ook hier in de studio aanwezig. Die komt dus even gezellig buurten. En uh, heeft Dolly geassisteerd bij het oplossen van uh, technische problemen. En uh, we zitten nou lekker aan een bakkie luisteraars. Want dat is ook erg belangrijk natuurlijk. Dat, uh, dat we voor de inwendige mens zorgen. Moet u ook doen thuis. Het is immers Zandvoort Lunst waar u naar luistert. En uh, nou, wat wil je nog meer? Ik, uh, ik heb eigenlijk net uh, tijdens het nieuws heb ik op Dolly zitten wachten. Ik zeg, I'm waiting for a girl like you. Zal je maar door een vreemde gezegd worden. Voorhanger. Al. We hebben gewacht op een, uh, op een meisje. En dat meisje zit hier uh, links uh, voor mijn luisteraars. Ik, uh, u kunt haar volgens mij via de webcam niet zien. dus Ze zit op een andere plek. Pak uh... hier even door. God zo. Maar, maar in ieder geval, ze is aanwezig. En ze gaat ons straks uh, om half twee weer voorzien van uh, regionaal nieuws. Ja, en ik ga natuurlijk om kwart over een even proberen... om uh, contact Joop te krijgen met Joop. En ik wilde heel graag, na alles wat we hier beleefd hebben met die actie... Ja. een gedicht straks gaan voorlezen van een van onze luisteraars. Oh, ja, die dus ik heeft moet een... ook nog een beetje voor Jan Veen spelen hier. Of Jan van ja, Veen spelen. Ja, zoek, zoek zoek, de tune maar op. Ja, nee, maar... dat. Dat komt helemaal goed. Dat ja. Wordt, ja, dat wordt prachtig. Ja. We zullen de zakdoeken vast klaarleggen. Ja, zo is <laughs> het. Pak de doosjes tissues maar vast. Ja. <laughs> uh, wat wou ik, nou ik wou nog wat aan je vragen, maar nou, oh. zal wel weer een leuke geweest. Ben je van je propos? 38.000 handtekeningen uh, gescoord. Ruim. Ruim. Uh, uh, ja. Heb jij uh, nog met mensen van andere gemeenten contact gehad... over de mogelijkheid om daar ook die paal in neer te zetten... en dan de uh, voortzetting van de actie die. te bewerkstelligen... waardoor die 50.000 handtekeningen worden gehaald? Ik heb persoonlijk geen contact gehad met de andere met bewoners of wethouders... of iets van de andere kustgemeenten. Nee. Uh, maar ik heb met Huy gesproken gisteren. We hebben ook een kort interview gedaan. Mm -hmm. Hij zegt, en het was sowieso zijn opzet in ieder geval... om ja. die uh, paal te laten roeleren. Ja. Dus ja, de kans is groot ja. dat hij vandaag of morgen... ineens in Katwijk staat of in Noordwijk... Ja. En uh, dat daar zo'n zelfde actie uh, van start zal gaan... als we hier ja. in Zandvoort hebben gehad. En dan maar hopen dat we in ieder geval die 50.000 ja, ja, handtekeningen hebben al Als je hier al 38.000 uh, handtekeningen scoort... dan moet het toch mogelijk zijn om samen met die andere gemeenten... Uh, die 12.000 nog aan te vullen. Dat lijkt mij ook. Ja. En uh, uh, ik, ik was daar gisteren. Ja, We hadden het heel graag uit willen zenden... maar het is een, een beetje misgelopen allemaal. Het is niet mm -hmm. van de grond gekomen... Nou, maar het was, ook, het was ook wel een weer hoor. Ik zou je vertellen, ik was gisteren in Beverwijk eventjes... om naar een optreden van Laura Vici te kijken. Want die ja. trad op in het kader van Music Kids. Daar wil ik ze ook nog even iets over vertellen ja. trouwens. Nou, die stond in de stromende regen. Ja. En er stond er vier... Maar ja, dit was binnen. Oh, dit was binnen? Okay. Ja, ja, ja. Oh, ja. Al, die, al die bekendmakingen en die feiten en cijfers... en alles ja. wat, wat uh, gezegd werd. Dat was allemaal gewoon binnen bij Stand oh, okay. 18. Ja. Um, maar dan ben ik, ondanks dat ik al die tijd ermee bezig ben geweest... dat ik ook uh, handtekeningen en mensen heb uitgelegd... wat er, wat, wat er van allemaal gaat komen ja. voor de kust... Ja. ben ik me toch weer het hubiculubus geschrokken. Want het is nog veel erger... als dat we in eerste instantie hebben gedacht. Oh. Ja, het wordt nog veel erger. Want het blijft waarschijnlijk niet bij die 700 windmolens. En die windmolens zijn geen 200 meter. Die zijn minimaal 202 meter... Ja. tot 250 meter hoog. Oh. Dat is vier keer bouwen Ja. <coughs> en dan op die afstand... en er wordt gewoon vanuit uh, Den Haag gezegd... je kunt op zee niet verder kijken dan vijf kilometer. Oh. Nou, dat is je Rijnste Larikoek. Het moment dat daar de laatste spreker was geweest op die avond... Ja. toen keken we allemaal naar buiten. Ja. En precies bij park Luchterduinen... Ja. scheen de zon ja. en zag je het hele park... Scherp staan. En hoe, hoe ver staan die uit de kust? Die staan 28 kilometer uit de kust. 28 kilometer? 28 en nu kilometer dat het vijf, uit onze kust. met 5 kilometer gebeurd is. Ze willen die uh, hele hoge, en, en die torens die ja. zijn 135 meter. En ja, ja. deze worden 250, bijna twee keer zo groot. En die komen op 18 kilometer uit de kust te staan. Nou, maar je... Hoe komen ze er dan bij uh, de, om te zeggen van ja, uh, als je 5 kilometer uit de kust rekent, dan zie je niks. Ja, dat meer. zeggen ze gewoon. Ja, ja. En uh, ze zeggen wel meer dingen gewoon, wat <laughs> gewoon niet klopt. Maar weet je wat ik gisteren ja. ook te horen kreeg, dat vond ik ook heel eng. Ja. Er is bewezen dat uh, windmolens mist veroorzaken. Mist veroorzaken. Mist. Nou, dat kunnen we hier in Zandvoort en in alle andere kustgemeentes trouwens ook helemaal niet gebruiken. Want dat gaat ten koste van, van het toerisme. Ja, ja als we oh. hier altijd mist hebben staan, dan willen de mensen die komen niet meer. Nee, oh, nee. Hey, maar, maar uh, waar hebben jullie die informatie vandaan over die mist? Uh, dat is, ja, ik weet niet meer hoe die organisatie heet, maar een, een, een uh, hele... Uh, uh, gerenommeerde organisatie die daar onderzoek naar heeft laten doen. En daar zijn ook rapporten over verschenen. En die ja. rapporten die kun je aanvragen uh, bij uh, Stichting De Vrije Horizon. Ja. En bij verzetwindmolens.nl. Uh -huh. En dan kun je dat allemaal inzien. Er staan al die feiten in. nou Je schrikt je helemaal wezenloos. Ik was helemaal verslag gisteren erdoor. Nou, ik, het is nog niet zover, Dolly, dus we houden goede moed. Nee, uh, maar het hangt ons wel boven het hoofd ja. hoor. We moeten echt die 50.000 handtekeningen Maar hoe werd Maar hoe halen. werd er eigenlijk in Hart van Nederland... Uh, want daar hebben jullie ook uh, ingezeten in het programma. Ja. Hoe werd daar eigenlijk... want ik heb het zelf... De, de, nou, dat de, de was gewoon een, een kort verslag... Van, uh, dat de actie hier af was gelopen... dat uh, Huigmolen naar beneden kwam... en ja. onthaald werd en even antwoord... En, uh, maar er werd ja, dus wel landelijk aandacht gevestigd op... Absoluut. De TV Noord-Holland was er ook. De Telegraaf was er. Ja, er was weer heel veel pers. Nou, Kamp, je bent zo koud als ijs. Dit nummer sluiten we het eerste uur af. We zijn er na het nieuws en de reclame weer, luisteraars. Met natuurlijk een stukje cabaret. Ik ga Brigitte Kaan erop voor u draaien, want uh, zo'n leuk mens. Zo'n leuk mens.